Ik ga jullie uitleggen hoe je Formule 86 Muizenmaker met vertraagde werking moet gebruiken! Kijk, is dat je allemaal Wat is dat dan? Wat is muizen, muizen, kijk, kijk, kijk! Dat zijn muizen! Ze heeft het gedaan als voorbeeld voor ons! Haar geslepenheid heeft twee kinderen in muizen veranderd. en daar lopen ze nu? Oh nee, ik geloof mijn mogen niet. Het zijn onze grietjes! Deze muizen heb ik niets te maken! Oh. Dit zijn tamme muizen! Dit zijn duidelijk de muizen van een of ander walgelijk klein ettertje uit dit hotel! Fast en zeker een jongen! Want meisjes houden geen muizen! Ja, en zo stinkt het natuurlijk! We zullen hem vermorselen. We zullen hem verpulveren. We eten zijn ingewanden bij Tombak! Wij moeten die kleine, lelijke, stinkende Schnott ab in ieder geval uitruoien. Maar wel zo stillig mogelijk. Want wij zijn immers allemaal keurige dames van het koninklijke noodschap. der voorkoming van vrede tegen kinderen. Oh nee, ik ga eraf. Wat moet ik doen? Het <lacht> stilte, laat hem maar aan mij over. Okay. Ik zal hem opsnuffelen en in een veranderen. Oh, de de makreel veranderen. Makreel? Hak zijn hoofd en zijn staat af. En bak hem in hete water. Luister! Ik zal jullie het recept geven waarmee jullie formule 86 mooie maken met vertraagde werking kunnen maken. Hij He, je is je een beetje vlot. een Alles wat je moet doen. Als je een kind heel klein wil maken... is door het verkeerde eind van een telescoop naar hem kijken... Geil! Ja, Neem je het verkeerde eind van een telescoop... en je kookt het tot het zakt wordt. Dan hak je met een vleesmes de staartjes af... ...van 45 bruine muizen... ...en bak je de staartjes tot ze lekker knapperig zijn. Ja, maar uh, wat moeten we nou met al die mooie muizen zonder staart doen? Ja, precies. Dat vroeg ik me ook al af. Ja. Die laat je één uur in kikkersap sudderen. Maar, luister goed. Nu heb je iets nodig... Dat je op de ene dag kunt eten. Hm. Maar dat pas de volgende morgen om negen uur bij te werken. Hoe? De vertraging. De werking. Oh, wat dacht, is oh, echt oh, van ja, tof. ja, is ja. Het ja, moeilijkste oh, natuurlijk, hè? Het geheim is. Een wekker. Geiger jaal. Een wekker. We een wekker, wekker. als zoiets nou bedenken? Een ja. wekker is genoeg. Voor duizend kinder. Je roostert hem in de oven tot hij krokant is. is Hebben jullie dat genotiert? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dan je niet schnutte. Stop je alles in de keukenmaschine. Ja, Knoorvogel. Doe er één ei van een knorvogel bij. Het ei nee, van een knorvogel. Ja, maar lieve hemel. Moeten we dan ook in een knorvogelboom klimmen? Uiteraard, Doreen. Ja, dat ben ik niet zo. Happy, op wie. Ja, goeie, sorry. De klauw van een De klauw van een kribbebyte. Ja, ik heb artritis, moet je weten. De snavel? Van een schnater nooit. De nooit van een grobbelaar. En de tong van een kattenspringer. Kalm aan. Nu kan ik jullie leren... hoe je Formule 86 muizen maken... met verdraagde werking moet gebruiken. Doe één druppel... ...op een chocolaatje of een snoepje. Mm -hmm. En de volgende morgen om negen uur... Okay, ...zal het okay. kind dat ervan gegeten heeft... ...binnen zesentwintig seconden... ...in een moois veranderen. Meldig, Meldig, Meldig, Meldig. Ik was, voor jullie... ...nooit de dosis vergroten. Nooit meer dan één... Schnupje per Kind. Schnaupje. Von einer Overdosis verrandet das Kind der Frug in den Mäus. Oh, oh. En je wilt toch zeker niet hebben... dat de kinderen in de snoepwinkel ter plekke... nu al in muizen veranderen. Nee, niet zo. Om jullie te bewijzen... stelletje Lapschwanzen, dat het werkt... heb ik gister een druppel op een chocoladereep gedaan... en die aan een wijkelijk klein stinkjongetje gegeven... <Yukhi> dat in de hal van het hotel rondhing... Jullie moeten weten dat ik de wekker voor het roosteren op half vier vanmiddag heb gezet. Ja. Ik zei tegen dat jongetje dat hij nog meer chocolade zou krijgen als hij vanmiddag om vijf voor half vier naar de balza zou komen.